Hij kwam onder vuur te liggen van de linkse oppositie... die stelt dat dit veel te laat is om de huurverhoging van 1 juli nog tegen te houden. De Verenigde Staten laten de Russische crimineel Alexander Vinnik vrij... in ruil voor de Amerikaan Mark Vogel. Dat melden Amerikaanse media op basis van anonieme regeringsbronnen. Vinnik beheerde jarenlang een van de grootste crypto-platforms... en werd in 2017 in Griekenland opgepakt... Hij werd verdacht van het witwassen van miljarden aan crimineel geld. Voor zijn vrijlating zou hij aan de VS zo'n 100 miljoen euro moeten betalen. Oud-diplomaat Vogel, die gisteren uit Rusland terugkeerde naar de VS... was in Rusland veroordeeld tot 14 jaar cel omdat hij 17 gram marihuana in bezit had. Richard K., de verdachte van de dubbele moord in Wijteveen... was destijds in staat geweest om zichzelf te remmen... Dat zeggen deskundigen van het Pieterbaancentrum die K. onderzochten. Volgens hen had K. wel een stoornis... maar verklaart dat niet waarom hij het echtpaar in Weiteveen... waarmee hij een conflict had, op 16 januari vorig jaar dode. Zeeland trekt 160.000 euro uit... voor een kenniscentrum over het slavernijverleden in Middelburg. Het wordt gevestigd in het archief. Zeeland speelde een grote rol in de Nederlandse slavenhandel... 70% van alle Nederlandse sla slavenschepen vertrok vanuit Vlissingen en Middelburg. Het weer in het noorden, midden en oosten kan wat natte sneeuw vallen. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt. Morgenochtend in het oosten en zuiden kans op winterse neerslag. In de rest van het land droog bij een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Welkom terug luisteraars bij dit ZFM radioprogramma Pop Boulevard. Zoals gezegd eh, vandaag behandelen we twee mooie albums die we niet kunnen, willen en mogen vergeten. In het eerste uur hebben we Presents from Nancy van Super Sister eh, besproken en gedraaid. En in dit uur gaat Piet ons meer uitleggen en vertellen over eh, Donderstand van Robert Wyatt. Bekend natuurlijk uit Softmachine, daar is hij eigenlijk uh, groot geworden, begonnen eigenlijk. Hè? Ook lid van de Catbury Scene, waar we het ook net over gehad hebben. Uh, voor mij, ik heb ook geluisterd naar het uh, album. En ik vond het een beetje een moeilijk album. Ja, het heeft een bepaalde schoonheid. Uh, die, moest, ja, die moet er wel voor. Je moet het er wel in kunnen en willen zien. Zeker. Uh, het heeft ook een hele erge politieke boodschap. Uh, het heeft humor. Het is. Uh, ook okay. een, ja, het is een heel. Uh, echt cantory achtig ja. ja. Nou, ik denk wel dat het wel verder gaat. Het is. Uh, het hippe is eraf. Wat Canterbury misschien nog wel heeft. Oké, okay, Het ja. het is echt ja. een. Uh, muziek van iemand die. Uh, tot in de diepere lagen. Van, van je bewustzijn ook wil okay. doordringen. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat is echt een, uh, een heel muzikaal uh, of een bijzondere man, die, uh, die Robert ja. Wyatt. Dus we zijn we begonnen met het eerste nummer Costa. Uh, Costa is... Um, ik heb begrepen dat, de, uh, dat Wyatt een tijd in Spanje gewoond heeft, met zijn vrouw Elfreda Benji. Die namen moet, um, moet genoemd worden, want zij uh, heeft de teksten voor dit album geschreven. Okay, en dat is volgens yeah. mij sowieso heel erg uh, belangrijk voor hem, ook muzikaal. Costa is... Uh, ik moet even, want ik heb het album hier voor me. Ja. Is volgens mij een soort introductie, als, als introductiesong wel heel uh, toepasselijk. Oké. Okay. Uh, hij beschrijft eigenlijk de ondergang van de zon, die je ook op de coverfoto, cover schilderij moet ik zien, de cover tekening. Dan wil ik niet zo ver gaan om te zeggen dat ook Alfredo Benji voor de cover art uh, nee, okay. um, verantwoordelijk ja. is. maar... Ja zou me niet verbazen. Ja, er staat coverpainting bij de Elfriede oh, Bentjes, zijn vrouw. Oh, Oké, okay. ja. Yeah. Dat vind ik dus. Uh, en um, daar zitten ze samen gezellig. Hij zit uh, voor, de, uh, voor het grote glazen buitenpuif, op het balkon, daar achter het strand, daar achter de zee, daar achter de ondergaande zon. Zo met een flesje wijn op tafel. Zijn vrouw zit naast hem. De poezen zitten erbij, krantje, fruit gehaald is gewoon. En hij zit daar met een koptelefoon op. Het is ja, okay. gewoon een totale ja. soort uh, zaligheid waarin hij zit. En uh, hij opent het album met het nummer kosta, waarin hij eigenlijk de ondergaande zon beschrijft. Nou, ik, ik, ik heb het nu. heel anders uh, gezien, ja. ja. Het nummer is een reflectie op de sociale en politieke situatie. Specifiek gericht op de kwetsbaarheid van mensen... in het licht van economische systemen. Ja. De titel kan <laughs> verwijzen naar de kost, hè? Kosten, hè? Kosta, kosten, het was ja. de sociale structuren en de impact op de mensen aan de onderkant van de hiërarchie. Ja, het zou ook kunnen gaan over de salarisniveau van de ambtenaren sinds de Tweede Wereldoorlog, maar dat haal ik er ook niet uit. Dus uh, ik zit er weer een beetje door te draven, maar het nummer is echt alleen maar, waar het, uh, zeg maar waar, wat de tekst ook suggereert en wat de... Heerlijke, zalige muziek ook. Ja? De, de muziek illustreert ook. Hier is het oké. Okay. Ik zit hier lekker uh, aan de oceaan te kijken. De okay. Earth tips backwards towards night. Een hele mooie omschrijving voor zonsondergang... die ik nog nooit zo gelezen heb. Uh, het is uh, de reflectie van de zon in het water. Ja? Uh, het is eigenlijk... Uh, het is een vrij korte tekst ook. Maar ik ben wel met je eens dat vaak teksten... Uh, voor interpretatie vatbaar zijn. Zeker. Maar dit is echt wat het is. Ja. Okay. En uh, okay. nou moet ik even kijken naar jouw uh, uh, omschrijving. Het aardige is, is die door AI uh, opgehoest, of heb je dat ja, zelf? Ja, door ChatGTP uh, inderdaad. Ja, die ja. zit ja. dus Heb ik er gevraagd van. Helemaal uh, ja. naast. <laughs> die moet echt <laughs> voor straf even in de hoek staan een half uur, want dat. dat al een ja. ja, je gaat nu de tekst controleren. We zijn al zover yeah. dat je yeah. mij minder vertrouwt dan <laughs> dat hele simpele artificial intelligence. Wat alleen maar wat, wat, wat, wat, wat ja, woorden kijk, bij elkaar. Kijk, inderdaad, ja, ja, Maar het is wel goed. Gaan we gaan ja. even checken dubbel checken. Het is een prachtig begin van een, uh, van een heel stemmig album. Ja. Dat heb ik al voor een album, ander album ook gezegd. Je moet ervoor in de stemming zijn maar dit drijft je eigenlijk mee in een heerlijke sfeer. Van het is volgens mij ook een zit. heel persoonlijk album eigenlijk. Maar toch ook weer in politiek. Er zit zeker politieke statements in. Hele ja. goede, Maar dat komt verderop. Ik denk dat hij dat goed aan doet. Om ja, ja. eerst ook qua muzikaal landschap begint het album heel aarzelend. Okay. Je hebt ook een Vaak een soort ingrediënttip. Als je een album moet beginnen, moet het een beetje punch hebben. Maar hij houdt zich helemaal niet aan met dat soort nee? dingen bezig. Ja. Ja. En, Misschien een uh, tweede nummer? Maar. The Sign of the Wind? The Side of the Wind. Ja. Gaan we nu even naar luisteren? Heel goed. Ja. Wil voorlezen wat ZGTP daarvan vindt? Dit ja, laat ze Dit nummer kan worden gezien als verkenning van de onzichtbare krachten die onze wereld aandrijven. Zoals de wind die niet zichtbaar is, maar alles beïnvloedt. Het is een reflectie op het concept van ongrijpbare invloeden. Zowel op persoonlijk als op globaal niveau. Oh, hou maar op, hou maar het op. Het gevoel van onzekerheid <laughs> wordt versterkt door de minimalistische muzikale benadering. Nou, ik weet al, ik ga nooit een avondje op stap met uh, AI, want het is uh, werkelijk te saai voor Nee, maar in nee. het begin zit, zit er wel wat in, in wat yeah. jouw omschrijving. Want het is natuurlijk ook uh, zoals dichters en, en uh, dromers uh, de jaargetijden, de zee, ja. de wind hebben beschreven. Uh, is het zeker een. Hij uh, heeft het ook. Uh, ik had het net over de hoestekst en over de, ja. de, de sfeer die, die, die is vanuit, vanuit de uh, de hoest, uh, afbeelding sorry, de sfeer die daar in de tekst doorloopt, dat is hier ook een beetje en um, hij zegt we found miniature sand dunes on the concrete of the balcony dus op zijn balkon wat je ook weer op de Even letterlijk de tekst, wat je ja. ook weer op de, op de hoes ziet. Ja. Daar, daar uh, zorgt de wind, je hebt zelf aan de zee ja, gewoond voor, voor kleine zandhoopjes. Dat soort dingen beschrijft hij, zigzagging. Hè? Dat, die, dat, die, zigzagging. dat die hoopjes soms ja, ja. kleiner en groter worden, net als bij een zandlopen Dat het wat heen en weer gaat door de wind. Zo probeert hij op een hele simpele manier poëzie te maken. Geslaagde poëzie, wat mij betreft. Jazeker, uh, mooi, ja. ja. Hij, hey, um, verderop, uh, beschrijft hij ook footprints, die van, die, die verwijden. De, de footprints van gisteren, de, de, de wind maakt die weg. Hey, de footprints in het zand. En de rubbish to dance, hey, dus de, de, de papier en de, het afval yeah, yeah. Wat, wat danst in de wind. Ja, yeah, oké. Okay. Het, yeah. um, yeah. het is eigenlijk een, uh, wat dat betreft, een heel goed te begrijpen tekst. En, uh, <laughs> een beetje ook een... Haunting, hè? het Engelse woord, hoe zeg je dat? Een. Spookachtige sfeer. Het zit er echt in. Maar luister maar, het is echt, een, echt spookachtig. Ja. En dat is. Um, laat dat maar aan Wyatt over. Die kan dat soort sferen er heel erg goed oproepen. Ja, zeker. Ja. Misschien eerst wat te algemeen over Robert Wyatt, inderdaad. Want uh, hij is natuurlijk een drummer geweest, hè? In de softmachine. Hele goede drummer. Was het een goede drummer? Dat, dat weet ik niet. Het was als groep wel heel bijzonder, de softmachine. Maar als het was drummer. Heel ritmisch zelf vast natuurlijk wel. Dynamisch, inderdaad. Ik geloof, ja. Ik vind hem niet. Zelf, als ik eerlijk ben, niet onderscheidend als drummer. <clears throat> niet heel bijzonder nee. als drummer. Maar dat, dat doet niks aan zijn muzikale. Uh, niveau of, of zijn muziek. Musicale... Maar ik denk dat hij vooral bekend is geworden of bekend, uh, erkenbaar is geworden door zijn stem. Kijk eens, ja, En zijn ja. inbreng op uh, composi composities. Ja, zeker. Maar uh, ik wil eigenlijk naar iets anders, want hij heeft een vreselijk ongeluk gehad, natuurlijk. En dat frappant is, want hij heeft daar beide benen verloren, dus daarna kon hij niet meer drummen, maar daar hoor je hem niet over. Nee. Uh, dat vind ik toch heel knap. Ja, het enige is, dat vind ik, ben ik met je eens, het enige wat, uh, ik heb hier de cd uh, van hem na zijn ongeluk, een. Ja, oké. dat is uh, Rock Bottom, heet dat. Yeah. Dat, dat, dat is misschien de enige hint, dat die Rock, Rock Bottom, ja. dat die echt helemaal ja, aan de terug, grond ja. zit, uh, en misschien ook nog wel een hint naar zijn naar val uit het raam, dat zou yeah. kunnen, wordt door heel veel um, liefhebbers als, als zijn beste album okay. beschouwd. Yeah. Hij zit daar ook weer met zijn jongere vrouw... met zijn jonge vrouw Elfreda Benji... zit hij daar breed lachend en maakt een gelukkige indruk. Zeker, ja. Yeah. Ik heb yeah. het idee dat, yeah. dat hij zich heel goed mentaal eroverheen heeft gezet. Dat denk ik ook, ja. Yeah. En dacht, als ik mijn uh, creativiteit en ik mijn ei kwijt in muziek... dan gaat het leven van mij gewoon door en een lieve vrouw die je voor me zorgt. Ja, maar het is nogal ja, wat, want ik bedoel... je wil ja. misschien ook zeggen, vaak... als er zoiets dramatisch gebeurt... dan zit wij je van het toneel... of je bent gewoon mentaal... of je bent echt gewoon kapot, uitge, ja, uitgeranceerd. Ja, ja. En hij heeft daarna, daarna... eigenlijk nog een hele musicalrière gehad. Zeker. Ja, ja. Zeven of acht... Uh, ja, hoogstaande albums. Uit, ja. Ja. Ja. Goed, het volgende <laughs> nummer. Catholic Architecture. A white house with a hour of time Catholic Architecture begint het album langzaam een klein beetje vaart te krijgen. Oké. Okay. Uh, verderop wordt het echt nog, wat dat betreft, in die zin beter met percussie en wat meer. Inderdaad wat meer vaart. Maar um, hm. ja, dit is een nummer. Ik moest ook denken aan uh, Cathedral van, van Crosby Stilt Nash, geschreven door Graham Nash. Yeah. Over de indruk van die, uh, die iemand is in, in een kathedraal yeah. in een kerk en de indruk die al die. Uh, uitbeeldingen van die heilige tafereel mm -hmm. op iemand maakt. En wat zo'n impact op hem maakt, dat hij op een gegeven moment ook zegt, in het nummer zingt hij ook yeah. open up the gates of the church and let me out open here. Up, yeah, yeah. Het, het wordt hem te veel. Yeah, yeah. Dat schijnt yeah. overigens ook echt te bestaan. Dat mensen daar een beetje, sommige Tweetboard, mensen te veel yeah. indruk yeah. hebben. Yeah. Maar nu terug naar dit nummer, Catholic Architecture. Dat is ook eigenlijk een soort, wordt ook wel geluidsarchitectuur genoemd. Uh, of je zou kunnen zeggen wat een mogelijk auditieve sculptuur. Hij beschrijft ja. hoe mooi een kerk is. Ja. En de pracht die je ziet in een kerk. Ja. En uh, dat doet hij heel kleurrijk. Zeker. Bijzonder nummer. Ja. Heb jij nog een andere insteek? Ja, zeker. Ja. Daar moet ik ook een beetje lachen. Het is heel anders, ja. Want uh, architectuur wordt gebruikt als metafoor... voor de structuren van macht en controle... die religie... In de samenleving legt. Dat kan me ook wel bij, ja? bij voorstellen en nou, ik zou zeggen, ja. ik mag ik even heel hard lachen. Dat slaat werkelijk. <laughs> waar je dat vandaan haalt. Je kunt net zo goed zeggen dat het gaat over een overspelige autohandelaar. Dat komt helemaal niet dit nummer voor. Wat ik wel goed vind als je dus zeg maar zoekt naar achterliggende ideeën. Ja, ja. dat kan in een tekst kan een soort spanning zitten. Zeker. Maar dit is alleen maar een lofzang op de, de, de katholieke ja. architecture. Je ja, hebt zelf ja. ook kerken ja, gezien, ja, ja, dan kan je zie er, maar je kan het helemaal wel verschillend interpreteren, inderdaad. Hè. Ja. Je kan er een veel diepere betekenis achter zoeken. Weet of je, niet? dat, dat ja. AI hè, de, de, ook nummers componeert, ja, dat goed. willen we ook toch helemaal niet, niet eens horen. Waarom <lacht> niet? Dat is toch mooi ja, om dezelfde is. reden: dat het gewoon een ontzettend onbetrouwbare kwast is, AI. <lacht> dat is gewoon het lachertje van de, echt het lachertje van de week. Ja, ik ben het er dus niet mee eens. Maar nee, iedereen is niet, uiteraard ja. vrij om zijn eigen interpretatie te geven. Ja, ik denk dat iedereen zelf maar eens moet gaan luisteren. Maar het ik is, denk dat uh, ik gewoon een handreiking doe van... Dit is gewoon mooie muziek, daar moet je naar luisteren. Ja. Zeker. En ja. het, is een, het is een, wat ik zeg, een, een prachtig nummer. Wat ook een, een, een, echt een beetje een opmaat is naar... Uh, naar uh, het, uh, het moment dat het album echt wat, okay. wat zoen krijgt. Oké. Okay. Zoals het volgende nummer. Worship. Ja? Gaan we nu even naar luisteren. Oh, human face Worship. Worship. Worship, ja. Ja, aanbieding toch? Of aanbidden, ja. Dit nummer onderzoekt de aard van de aanbidding, zowel religieus als cultureel. Het reflecteert hoe mensen zich tot bepaalde ideologieën en iconen verhouden. Stop! Dat slaat <laughs> helemaal nergens op. Ik heb hier de, de cover, de, de fold-out van de. Plaat. Ja, ja. Hier gaat het nummer over. Hij kijkt op het strand. Hij observeert. Hij zit heel hele dag voor het raam. Ja, dat is waar. Op dat moment zijn er twee nonnen. Die over het strand lopen. En hij maakt er een nummer over. En hij schrijft gewoon... Um, uh, ik moet eventjes weer terug naar de tekst. A golden stripe appears on the western horizon. Hij, hij heeft ook eigenlijk... Uh, weer die, die zee en die, en die lucht en die sfeer beschrijft. ja. Yeah, ja. Yeah. Um, hij beschrijft ook dat hij die nonnen ziet, Toenans. Hij beschrijft het heel letterlijk. Uh, hoe ze mesmerized, hoe ze onder indruk zijn van de zee lijken. Ja, ja. Eén non, die is waarschijnlijk moe, die gaat zitten in het zand. En zit daar als een kind, gaat in het zand zitten. Het is eigenlijk een heel liefdevol ja. observatie. Zoals je dat, uh, als je althans de poëtische gaven van Robert White hebt, dat je, dat gewoon op kan schrijven. Ja, en november, daar... Ja een prachtig, heel gevoelig nummer over maakt. Ja. Ga je dan aankomen met allerlei uh, diepzinnige onzin... dan is het nummer meteen verpest. Dan kun je toch niet meer genieten? Ik kan hiervan genieten, van die observatie. Ja, ja, ja, maar uh, ja. Ja, er zit hier een derde partij aan tafel, AI. <lacht> en uh, Die moet nog heel erg veel leren. Ik zou zeggen, begin eerst maar eens... Uh, gewoon simpel te kijken inderdaad. Ja, ja. met Cliff ja. Richard of zo. Zou ik zeggen. En, en uh, over tien jaar mag je, mag je Robert White een keer interpreteren. Tot dan doe ik het liever zelf. Maar vertel, wat heb jij? Nee, dat, uh, dit was het. Ik, ik durf eigenlijk niet meer. Nee. Ga rustig door. Het is allemaal maar... Uh... We gaan naar het volgende nummer. String wrap. It takes a weekly packet to keep the tricky pocket. Cost a pretty penny just to stay afloat. It takes a lot of lolly trying to be jolly when the interest is mounting in the bank and in high person. It takes a bit of doing to feeling up to scratch. Work, work, from dawn to dusk, my head is raw, my ego breaking from months of toil to separate my real self. Oh, promise. Promise. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Everybody loves me, everyone but me, it's custom cut to melt the ice, it's cut to and I'm nice. takes a weekly package to keep a shrink in pocket. It costs a pretty penny just to stay afloat. Uh, mm -hmm. It's takes a lot of lollies trying to be jolly when the entrance is mounting in the bank and in my person. And it takes a bit of doing the feeling after stretch. Work, work. my ego breaking from months of toil, to separate my real self from his husk. Everybody loves me, everyone but me, it's got me cat to melt the ice, a sweaty blood, but here I know. It takes a bit of doing to feeling of despair. Don't do Speelse en ironische kijk op de psychologische en de therapeutische industrie. Waarbij Shrinkrap, een woordspeling voor Schrink voor psychiater, verwijst naar het jargon en de oppervlakkige benadering van de psychotherapie. Het nummer heeft een licht ironische toon en een haast funkachtige ritmesessie. En nou, ja, dat klopt ja. wel, hè? Er klopt helemaal niets van. Dat is <laughs> namelijk net net de plank volkomen misgeslagen. Net volkomen mis, ja. ja. Het gaat erom, je, je hebt meer van dat soort teksten gelezen... dat als de, uh, John Lennon, moest ik aan denken... met Working ja. Class Hero. Iemand die uh, zijn hele leven werkt... Dus ja. ik heb het over, niet over onze generatie... maar de generatie voor ons... Ja. Ja. dat je hele leven hard moet werken... en dat je ego ja. eigenlijk daardoor gebroken wordt. Ja. Dat schrijft hij. Het is eigenlijk... Uh, maar It is raw, maar ego breaking... van Months of Soil... To separate my real self. Dat is echt heavy stuff, Bim. Yeah. En dat is geen ironie. Dit is keihard op zijn John Lennon-achtig. Right in your face. Of in je maag bijna. Yeah. Het, is een, um, het is eigenlijk een, um, ja, een manier van als je meedoet in de westerse samenleving. Dat komt verder ook nog ergens op deze plaats voor. Yeah. In die tredmolen werken. Zeker. kun je ja. het ook Hypotheek heel erg naar je zin thuis. hebben als je, ja. als je boft. Maar je kunt ook gewoon. Uh, alle, je ziel kwijtraken. Ja. Doordat je gewoon als instrument meedraait. in die westerse industriële. Ah, ja, samenleving. Dat, dat, dat is keihard. Ja. Dat is niet ja. licht ironisch. Dat is zwaar, ja. zwaar. Ja, ja, ja dat nee, heb je precies. gelijk. In, ja. Vind ja. Ik, uh, ook niet speels. Nee, nee. nee. En al ja. helemaal niet speels. Ik vind het eigenlijk wel leuk. dat er. Uh, dat, dat ook al dat soort teksten uitkomen. <laughs> maar, uh, huh. Dit is een. Uh, ja, een beetje, er zit ook een soort tape loop in, om het om die, om het ja. dat uh, het idee dat je een beetje doordraait. Dat je, dus, er zit een soort doorlopende, uh, er een soort uh, teruglopende tape in. Ja, en Er zit een soort ja. sound bij die je terug ja. En een, een backward tape loop, moet ik eigenlijk zeggen, om het wat... Uh, om het ook wat crazier te maken. En oh, okay. te zeggen... Ja, je kunt ja, ja. je verstand ook een beetje verliezen. Dat wil ja. je eigenlijk aangeven. Dat gaat mij toch iets verder dan licht ironisch. Dus, uh, het is keihard. En uh, bijzonder nummer. Ja, zeker een mooi nummer. Nou, nogmaals, het is gewoon leuk om te zien... Van hoe je teksten kan interpreteren, inderdaad. Ja. Zeker, ben ik helemaal met je eens. <laughs> Goed, gaan we naar het volgende nummer. Left on men. Dat vind ik een tien, dat vind ik echt het, uh, het mooiste nummer van deze plaat. Ja, oké. Okay. Daar staat de beroemde quote in, you say oversimplify, well yes, so did Albert Einstein. Dat is een beroemde over quote, ja. Van ja. Dat, uh, dat is heel leuk gevonden van, uh, van Robert White, ja. die quote. Een beetje filosofische ondertoon? Zeker. Nou ja, die, dat klopt wel. Muziek die reflectief is soms somber is, lees ik. Ja, ik moet toch... Ik noemde John Lennon, Working Class Hero. Dat ken je natuurlijk ook, hè? Zeker. Is, en ja. ook dat het een, een, wel een soort aanklacht is... tegen bepaalde... Tegen groepen. Boy of ja. Life. Ja. Of tegen bepaalde ja. Ja. Ja. maatschappij... vorm. Uh, en... Um, uh, hij zegt hier ook in dit nummer... If you don't cooperate, we cut off your supply lines. Ja. Hij zegt eigenlijk... Je, net als in dat CBG Je moet meedoen en anders dan ja. ja, Sorry, ja. Kom je kom ja. in de bijstand. Ja. Op zich uh, ja. misschien niet zo'n hele uh, bijzondere of, of uh, hoogde, uh, moet Ik zeggen, controversiële ja. uitspraak. Maar hij schrijft hier van om echt vrij te zijn, zou het eigenlijk anders moeten. Ja, dat is uh, Ja, ja, ja. Maar de titel, als ik daar nog eens over nadenk... Left on Men. Ja, dat vind ik Left, moeilijk. moeilijk. ja. Uh, ja. Left te verlaten, uh, de mensheid verlaten... Of man verlaten ja. ofzo, of zo. Uh, of alleen onder man. Ja. Ja. Maar we hebben die discussie ook wel eens gehad... Hoe belangrijk zijn teksten inderdaad? Hè? We zullen nooit weten wat hij ermee bedoeld heeft of zo. Uh, nou, vaak. Ik vind het wel interessant om het uit te zoeken. Vaak kom ik er toch wel, uh, kom ik er toch wel achter wat hij wat bedoelt. Nou, nee, dat weet je niet. Nou ja, het staat wat jij er. Denkt. Zwart op wit. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk voor Merelei interpreteerbaar. Ja, maar als hij nou Als, nou als, nou, uh, als Lennon nou zingt... Uh, uh, The keep you dope with religion, sex and TV... Ja. Dat is dan toch een soort maatschappijkritisch. Dan bedoelt hij dat toch ook, wat hij zegt. Ja, en dan snap je hard. toch ook wat ja. hij bedoelt. Ja. En ik, dit soort zinnen staan hier ook in dit nummer. Oké. Okay. En uh, ik moest er toch wel aan denken. En ik... Nogmaals, ik ben met een je eens. Soms is het ook uh, misschien een voordeel. Als je niet helemaal weet, Bob Dylan Natuurlijk. is daar heel goed in. Ja. Van waar gaat het over? En, uh, of voor meer uitleg vatbaar. Dan ja. blijft zo'n nummer ook actueel en fris. Hè? Want je kan er over na blijven denken. Ja, ja, ja, ja. Maar ik vind juist bij hem, bij heel veel nummers, het toch wel duidelijk... Okay, heel duidelijk uh, ja. heel duidelijk, duidelijk dan, uit de tekst aan. Ja. ja, zeker, ja zeker, zeker wat je ook zegt. Dus, uh, uh, ook die plaatjes zo van die twee nonnen en zo. Dat, uh, ja. ja, inderdaad. Ja. Dan kun je ook zien waar, waar het vandaan komt, de inspiratie. Dus ja, dan dat kom je leuk, er ja. eigenlijk wel aardig achter. Wat het, ja. uh, dus we komen bij het uh, volgende. Lips, Lisp service. Oh, Ik denk meteen aan lippen, maar ja, dat zal niet, uh... ja, wel, is gewoon niet... Ja, want de uitdrukking is lipservice, hè? Ja, lipservice. Ja. Ja. Zou je dit ook uh, bedoeld hebben dan? Het is een, uh, een grapje, denk ik. Hoewel, ja. um, uh, een woordgrapje, maar de tekst is vrij, uh, vrij donker, hè? Oké. Okay. Plundering, murdering, raiding coast to coast. Staat hier. Eh... Uh, het kan zijn over um, Vikingen die Engeland uh, ooit een uh, deel yeah. van Europa. Yeah, um, yeah, yeah. Dat, dat maak ik er zelf uit op, maar dat zou bijvoorbeeld kunnen. Maar um, het gaat over een uh, vrij heftige tijd. That yeah. was before there was no amnesty international, eh? nobody to check you. Dus uh, ja, het okay. is over een tijd dat het dus behoorlijk yeah. heftige dingen. Gebeuren die waarden natuurlijk in de wereld. zonder dat de wereld daar weet van had. In grote, uh, in gro op grote schaal. Ja, lip-service, dat, dat je mensen napraten eigenlijk. Hè? Maar je ziet het niet als uh, dat, uh, de manier waarop ideeën kunnen worden verstoord. door taal- of communicatiegebreken. Dat we elkaar gewoon niet begrijpen omdat we de verkeerde woorden gebruiken of zo. Dat is misschien te veel, als je te veel alleen naar de titel kijkt, zou je eens yeah. op zoiets uitkomen. Maar als je de tekst zo, zo leest en hoort, mm -hmm. dan gaat het toch wel over een uh, wat uh, grimmige tijd. Waarin, uh, he, raiding Coast to Coast: dat het, dat het dus gaat om ja, misschien wel een, uh, een, een moord- of een oorlogzuchtige okay. band. Yeah. Yeah. En nog iets te zeggen over de muziek? Is dat een beetje recht, hoor, recht aan? Of is het, uh... hmm, ik vind eigenlijk dat het ook wel een beetje, als je voor zwee kritiek op dit album kunt hebben. Mensen willen natuurlijk ook uh, uh, van Robert Wyatt dat hij drumt. Maar hij ja. drumt eigenlijk vrij weinig op dit album. Alleen een nummer wat we net hiervoor hebben gehoord, Left On Man, kun je dat bijvoorbeeld goed horen. En okay. Ze waren ook zeker van zijn vorige albums hiervoor heel experimentele muziek. Okay. Uh, dit is wel hele moody muziek, hele stemmig, uh -huh. maar ja. niet zozeer experimenteel. Er is eigenlijk maar één uitzondering net waar we het over gehad hebben, dat die shrink rap met yeah. die met loops, met die backward tape loops, oh, ja, wat je zei, ja. Dat ja. is echt experimenteel. Okay. Uh, maar dat leesje dan, zeg maar, de Wide ja. kenners die hadden, uh, die vonden dit allemaal in die zin ook wel tegenvallen. Ze misten wat dingen. Ze hadden eigenlijk maar twee okay. nummers zeg van, hé, hey, dat is Wyatt. Hij, ja. Daar drumt hij en daar heeft hij dat echte oh, okay. experimentele wat we van. Maar kennen. hij drumt dus nog wel. Ik dacht dat hij helemaal niet meer drumde eigenlijk. Ja, maar nee. het schijnt, dat dacht ik ook, maar hij heeft een soort simpele opstelling. Met zijn handen, hij, ja. Een pauk ja, okay. en, een, ja. en een bekken. En dat trumpt oh, hij wel degelijk. Okay. Want ja. op dit ja. nummer uh, doet hij wel de percussie. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. ja. uh, goed. En dat kun je ook horen dat het. Uh, het is heel, um, heel sec, heel. ...heel leeg houden, maar je hoort hem wel... Ja. De, ...de percussie het ook spelen. Niet veel, is het is geen wolf sound of zo. Absoluut, het is uh, Absolute, nee. de, de tegenstelling van. Hè, ja. Het is heel, heel uh, dun, dunnetjes en mager opgezet. Maar wel met hele, heel groot effect. Ja. Nou, dan komen we alweer bij het laatste nummer. Donders dan. Misschien ook ja. iets zeggen over de titel. Hè? Want de titel is een fonetische vervorming van... ...Don't Understand. ja. En het nummer gaat over Palestina. Ha, het is zomaar ja. actueel. Okay. Ja. Ik heb deze, dit album ooit gekocht. Dat ik, uh, op een, in een muziekprogramma op de radio hoorde ik dit nummer. Okay. Met een pianootje wat een beetje soms de toon miste. Een heel yeah. laconiek pianootje, waarin de melodie zichzelf op de piano begeleidt. Maar die piano is af en toe vals. Ook maar het nice. was zo'n... Ja. Het intrigeerde mij zo dat ik dacht... Waar komt het vandaan? Is dat Robert White? Ik had nog niks van Robert White. Wat nee. Wat is het album? Okay. Dat is donderstaan. Ja. Ik ga dat kopen. En oh. sindsdien vind ik het, ja. ben ik nooit meer echt uh, fan af geweest van dit, van dit album. Het, het album komt uit 1991. Ja, ja. ja. ja. ik weet nog waar ik woon. Ik weet nog dat ik in de keuken stond. Waar het radiootje stond. Ja. Toen ik het nummer voor het eerst hoorde. Okay. Ja, Het is een heel. Uh, ook weer zo'n pareltje uit het werk van, van Robert Wyatt. Heel uniek. Ja. Want vals spelen, wie, wie speelt er nu vals op een nummer? Ja. <laughs> Express. En toch heeft ja. het een soort ja. functie in dit nummer. Okay. Ja. Hij heeft het over Felahin. Dat, uh, dat is eigenlijk uit het Midden-Oosten. Iemand die een soort, soort arme boer, een soort arme okay. landsman ja. geloof ja. ik. Het woord fellow komt daar nog geloof ik vandaan. Wat oh, ja. ja. zegt en, hij dan over Palestina? Uh, hij beschrijft, uh, ik weet niet of het toen een actueel, dus, dit komt het in voortdurend leeg, in de ja. actualiteit, yeah. kort daarvoor was het geloof ik ook in de actualiteit gekomen, doordat uh, een aantal uh, Palestijnen door Israël oh, zijn okay. displaced yeah. Yeah. naar uh, Libanon die zijn daar gewoon in een vluchtelingenkamp neergezet oh. uh, om, om politieke redenen of wat te yeah, dan ook, yeah. yeah. en min of meer aan hun lot overgelaten en okay. ik denk dat die Daarop is aangeslagen om dat nummer voor ze te ah, maken. Okay. Ja, ja, ja. Mooi. Dus, ja, Misschien een beetje voor de Palestijnse zaken ja. In die zin is het nummer uh, ineens wel actueel geworden. Ja. Nog samenvatten, ik denk dat het een mooi albem is geworden. We hebben wat tegenstrijdige ideeën over wat sommige teksten betreft. Maar ik voel meer voor jouw tekst uitleg dan... Uh, van, oh, uh, die andere. Ja, ja, ja, ja. nou ja, dus zeker met nogmaals, dat plaatje. Uh, ja, Dank ja. je, Pim. Ik vind het alweer zo erg om als bedweter gekenschetst te worden. Maar ik moet het niet zozeer. Het gaat niet om mij, maar ik moet het ook voor Robert Waier opnemen. Ja, ja, ik denk ja. de schoonheid van heel veel van die nummers. Ja. Die gaat misschien weg als je daar. Uh, Okay. allemaal dingen oploslaat. Ja. Maar ja, misschien, misschien is het ook niet erg... als je zegt, van, ik ga daar heel veel... tekstinterpretaties uh, ja. doen. Maar ja. Ja. Ja. ik vind het zo schoonheid... dat hij, ja. zoals hè, dat strand kan beschrijven. De wind. Ja. en uh, de wind, met, zeker, met een bepaalde ja. op ja. muziek. Ja, dat, ja. Is, uh, ja. dat is heel bijzonder. Ja. Nou, mag ik jou weer hartelijk bedanken... voor dit, uh, al deze mooie muziek... en uh, de geweldige informatie. Ja, nou, graag gedaan. Je ja. had ook uh, goed werk verricht, Wim, Dus uh, jou ook bedankt. Ja. En de luisteraars bedankt. Country, en tot de volgende keer.